Hoe gezond ben je en hoe ga je met gezondheid om? Dat is altijd weer de vraag. En daarover gaat deze quiz misschien dat het je een stukje bewustzijn gaat brengen.